Manik Zampersen met het NOS-journaal. Verreweg de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden... blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud. Mensen met kinderen gaan er over het algemeen het meest op vooruit... mede door de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daardoor hebben zij in sommige gevallen tot ruim 300 euro per maand meer te besteden... Alleenstaanden met een uitkering gaan er juist op achteruit, onder meer doordat de energietoeslag is weggevallen. In Finland komen nog altijd mensen binnen vanuit Rusland, hoewel de grens al lange tijd dicht is, zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens haar staken vorige week nog 15 mensen de grens over. Ze noemt dat illegaal en ook gevaarlijk, vanwege het winterweer. Sinds november zijn alle grensovergangen met Rusland gesloten. Aanleiding daarvoor waren groepen migranten... die volgens Finland door Rusland met opzet naar de grensovergangen werden gebracht. In de VS wordt vandaag voor het eerst een veroordeelde met stikstof ter dood gebracht. Dat gebeurt in Alabama bij Kenneth Eugene Smith... die in 1988 werd veroordeeld voor een huurmoord op de vrouw van een predikant... Hij overleefde twee jaar geleden een executiepoging met een injectie. Dat leidde tot herziening van de doodstrafprocedures in Alabama. Een grote brand heeft het oude clubhuis van de Amsterdamse voetbalvereniging DWS grotendeels verwoest. De brand in Sloterdijk begon aan het eind van de avond en de brandweer had deze pas uren later onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De Amsterdamse club meldt dat het gebouw al een tijdje werd gekraakt... TWS voetbal tijdelijk ergens anders, omdat het sportpark wordt verbouwd. Het weer in het zuiden en oosten is kans op mist. De ochtend verloopt droog, met vooral in het noorden ook zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag is er kans op wat lichte regen bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. the summer The eyes take on a certain I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than six tonight. And I might take you home with me if I could.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 Somebody sexy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 It's mm -hmm.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 als het moet zet ik een stapje op.